UR Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeenten gaan veel strenger letten op de veiligheid in voetbalstadions. Clubs moeten voor het spelen van een wedstrijd een vergunning aan gaan vragen. Burgemeester Depla van Breda praat namens Nederlandse voetbalsteden. Hij legt uit wat er voor clubs gaat veranderen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen bij een, uh, een wedstrijd... Hey, er worden te weinig stewards geleverd. Dat betekent dat een gedeelte van het stadion leeg moet. Of niet het hele stadion leeg. Maar je weet uh, dat je, en dat geldt voor elk evenement wat we laten organiseren in de stad, of wordt georganiseerd in je stad, dat je bijvoorbeeld als je 10.000 mensen op een dancefestival hebt, dan heb je een andere hoeveelheid beveiligers nodig dan dat je 5.000 uh, mensen op een dancefestival hebt. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk voor een voetbalwedstrijd. Voor de dood van George Floyd gaat een vierde agent de bak in. In 2020 zat een agent bijna tien minuten met zijn knie op de nek van de zwarte Amerikaan die uiteindelijk overleed. Die kreeg daar een dik 20 jaar cel voor. De collega waar het nu om gaat hield mensen op afstand toen het allemaal gebeurde. Hij krijgt nu een celstraf van vier jaar en negen maanden vleermuizen in Soesterberg steken een stokje voor de bouw van honderden nieuwbouwhuizen. Op de vroegere vliegbasis zouden woningen komen, maar de rechter vindt dat de provincie Utrecht eerst beter moet uitleggen waarom er huizen moeten komen die belangrijker zijn dan beschermde dieren. En influencers ken je vast wel, maar heb je ook wel eens van AI-influencers gehoord? Bedrijven zetten die figuren, gemaakt door computers, steeds vaker in om hun spullen te verkopen. Bij dit Nederlandse reclamebureau hebben ze influencer Esther bedacht. Inmiddels uh, heeft zij een heel eigen leven op Instagram en op LinkedIn. We hebben Esther ooit uh, verzonnen voor een uh, grote hotelketen in Nederland. Daar een campagne voor te voeren. Ja, we zijn eigenlijk in die periode helemaal verliefd geworden op Esther. En hebben ervoor gekozen om haar uh, hier door te ontwikkelen. Maar volgens deskundigen hoeven echte influencers niet bang te zijn... dat hun klussen nu worden ingepikt door AI-influencers. Ze zeggen dat het prima naast elkaar kan bestaan. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en het koelt af naar een graad of 14. Morgen begint het zonnig, maar in het noorden en oosten kan er een bui vallen. In de avond wordt er meer regen verwacht en het wordt 19 graden. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... door de werkzaamheden bij knooppunt Badhoevedorp. 4 kilometer file met bijna een half uur oponthoud daar. 10 minuutjes op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen... bij Amstelveen, 7 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N201 vanuit Hoofddorp naar Hilversum... bij Meidrecht door 3 kilometer file.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 Alternative FM van vanavond de eerste van augustus, 3 augustus. We hebben vandaag geen live muziek. Ja, dat is even schrikken voor al die mensen die denken van... ...jij, we hebben toch wekenlang live muziek gehad. Ja, dat gaat eventjes duren. Over twee weken dan hebben we er weer één... En daarna over weer twee weken hebben we er weer één. Want dat is Wendy Moore. Die komt dan uh, in plaats dat ik uh, goed in mijn agenda had gekeken in juni. Uh, komt ze dus nu op 31 augustus. Dat is gelijk ook een 3 voor 12 Noord-Hollandse voetgolf. Dus dat is even voor uh, deze maand. Volgende maand uh, staan er ook twee. Uh, Joy Joyce Martens uh, die komt uh, op 21 september. En Stijn komt op 28 september. Dus in ieder geval de laatste twee uh, donderdagen van september zijn sowieso in ieder geval bezet. Uh, deze uitzending begonnen we met The Sign of Leo. Het is uh, alweer een tijdje geleden dat ze dit uh, hebben uitgebracht. Maar ik dacht, kom, laat ik er eens even een, uh, een themablokje van maken... in dit uh, begin van deze ontwikkeling van Want het handelt over de klimaat en de opwarming van de aarde. En dat was de reden waarom Martin Erik besloot... om daar eens even een hele fijne tekst over te schrijven. En ze zijn bij The Sign of Leo toch al een beetje toch, van... Jongens, even de serieuze kant belichten. En hier en daar een beetje de vinger op de zere plek leggen. Als we dan toch over dat uh, thema hebben. Dan heeft Hanneke Laura daar ook ooit een liedje over geschreven. Volgens mij is ze dat vorig jaar nog uh, uitgebracht. Of een anders twee jaar terug. Ik weet, weet het niet helemaal zeker meer. Maar dit uh, was ook een van uh, de nummers die ze heeft uitgebracht. Turn the tide En het gaat ook over het klimaat. One world as we know it, no more time for us to hide. One love, full of longing to open doors before time flies. One life as we know it, two ways to, to rivers so will run dry. One day to wait. laatste van uh, dit blokje klimaat kwam van de heer Frans Blaak. Of beter gezegd Francis Alban Black. En dat werd uitgevoerd door Frank Bond. Want uh, de filosoof en muzikant. Maar ook, uh, wat was het eigenlijk? meer, filosoof, muzikant en poëet. Want dat was hij. Uh, had uh, muziek gemaakt en dat had hij achtergelaten. En is in 2018 vrijwillig verdwenen. Omdat uh, hij de maatschappij niet meer aankon. Daar was niet een uiting van. Want more is not the answer is eigenlijk een beetje het verhaal van wat voor puinhoop we maken. Maar dan vanuit het perspectief van de natuur bekeken. Want dat is een beetje het verhaal. En de gevleugelde woorden van Frans de Blaak was... Want dat is ook met het ontstemde harmonium wat je dan ook op deze single hoort. Als iets kapot klinkt mag het ook uh, kapot... Nee, wat was het ook weer? Nee, ik zeg het verkeerd. Als iets kapot is, dan mag het ook kapot klinken. Dat was het. Um, goed, we gaan uh, zo dadelijk uh, nog even proberen uh, te praten... met niemand minder dan Joost Lammeres. Want uh, morgen komt er een nieuwe single van hem uit. is nog uh, last minute even een, uh, een telefonisch gesprek. Dat zag het eigenlijk vanmiddag nog helemaal niet naar uit. Maar goed, we gaan het toch doen. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, dingen... die we nog graag willen draaien bij Alternative FM. En onder meer is dit verhaal van Low Edex... All the Dreams You Took is een beetje het verhaal wat op dit moment een beetje moment heeft. Maar we gaan nog even terug naar het titelnummer van het album Evolver. Stacked fear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 Dit Van Joost Lamierus. En dat heeft natuurlijk een reden, want hij hangt ook aan de telefoon. Goedenavond, Joost. Hoi, goedenavond. Ja, want uh, je bent uh, behoorlijk druk bezig, want de single die je net hebt uh, gehoord, dat was uh, de vorige single, toch? Ja, klopt. Ik ja. ben uh, flink aan het release. <laughs> dit ja. Jaar. Ja, want um, als ik het even goed uh, bekijk, uh, aankomende debuut EP How My Dreams Are Made. Want dat is uh, wat, uh, wat in de aantocht is. Ja, klopt. Die komt als het goed is in uh, november uit. Maar daar ben ik al vanaf begin dit jaar mee bezig. Dus ja? Dit is, um, ending of forever was de vierde en morgen komt het vijfde nummer uit. Dus, ja, uh, ja, ja daar, dan gaan we, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst ja. nog even over uh, de EP. Want uh, ja, dat, dat zal toch ook uh, de nodige tijd in beslag hebben genomen. Je zei al van, je bent er al een tijdje mee bezig. Uh, maar wanneer is dat eigenlijk ontstaan, dat, uh, dat hele verhaal? Um, nou ja, het duurt, het duurt eigenlijk al best wel lang inderdaad. Ik heb uh, veel van de nummers op deze EP heb ik echt uh, een hele tijd geleden geschreven... Mm -hmm. Dus ik heb bijvoorbeeld Ending of Forever, dat volgende nummer, had ik twee jaar geleden al geschreven. Alleen ik heb heel vaak dat ik een nummer schrijf en dat dan even laat liggen en dan pas echt de productie ervoor oppak. Ja. Dus het is een beetje, het is geen continu proces geweest, zeg maar. Mm -hmm. Maar ja, als ik ga kijken wanneer ik nummers heb geschreven, dan ben ik al twee jaar mee bezig. Ja, want uh, er wordt toch uit het land zo voorzichtig aan, dan een beetje op uh, het materiaal wat je hebt uitgebracht, een beetje gereageerd. Dan zet ik even. Hè, want ik ben natuurlijk programmamaker van dit programma. Maar ik heb ook nog een andere rol. Namelijk de redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland. Yes. Maar ik, ik heb begrepen, je, bent, uh, je hebt een interview ook uh, gehad met uh, collega Tim van Erp. Niet zo lang geleden. Ja. Waarbij je ook nog het een en ander hebt uh, verteld over uh, het materiaal. En dat ze uh, denk ik ook wel een beetje zien waarmee jij bezig bent. Ja, klopt. Dat was uh, inderdaad met de vorige release daar Mm -hmm. een interview meegedaan. Ja. ja, dat was superleuk. Ja, ja uh, merk je dat ook? Dat, uh, dat, ze, dat ze toch uh, ook een beetje... ja, uh, warm lopen voor het materiaal... wat je hebt uitgebracht? Um, nou het is natuurlijk... ja, ik merk het op zich wel... maar het is ook wel ja, muziek blijft natuurlijk lastig. Mm -hmm. Dus ja... Ik, ik merk wel dat er mensen luisteren... en dat is natuurlijk super leuk. Mm -hmm. En ik heb ook altijd wel een beetje vaste mensen... die er veel naar luisteren, merk ik. Ja. <laughs> um, en verder, ja... Ik blijf gewoon lekker doorgaan, hoe ja. dan ook. Ja, um, want de, de, de streamingsdiensten zijn in dat, uh, dat geval toch wel belangrijk, denk ik, voor jou ook. Ja, klopt. ja Het is best wel waar natuurlijk. Want uiteindelijk kan je op die manier een soort van... Nou, ik wil niet succes zeggen, maar je kan daar toch gewoon een beetje aan meten... of mensen er naar luisteren of niet natuurlijk. Ja. Dat zeg ja, ik bedoel, ik ben geen mega-artiest, dus ik heb niet de grootste getallen, maar ja. het, ik zie wel dat er mensen luisteren, dus dat vind ik superleuk. Ja, uh, want uh, spannend is het denk ik ook, want uh, je, je geeft jezelf wel uh, een behoorlijke inkijk met wat je, wat je uh, laat horen op al je materiaal. Ja, klopt. Ja, ja ik hoor het wel vaker dat dat spannend gevonden zou kunnen worden. Maar ik weet niet, ik heb het idee dat ik er zo gewend aan ben om. Uh, om dat naar buiten te brengen, dat ik ook het idee heb dat mensen er niet meer van opkijken ofzo, als ik een dramatisch verhaal naar een nummer zet. Ja. En voor mij, ik begin altijd het schrijven uh, gewoon met schrijven en niet met het idee van, oh mensen gaan dit horen ofzo. Uh -huh. En dan, het is ook vaak tegen de tijd dat het nummer uitkomt, dan um, is het alweer zo lang geleden dat ik het heb geschreven, dat ik ook niet meer helemaal in die in die gedachten zit ofzo. Ja. Dus dan heb ik er ook al een beetje wat meer afstand van genomen. Dus dat ja. maakt dat ook altijd wel makkelijker, denk ik. Ja, uh, is, ja nou ja, dat, dan is, ben je dan wat vrijer in, in uh, de manier waarop je dan, uh, zeg maar, als je ergens een optreden doet, dat je dat dan ook een beetje op die manier uh, afstandelijker kan benaderen met wat je speelt en wat je laat horen? Um, nou, dat nou niet. Want als ik zeg maar, als ik ergens ga optreden, dan probeer ik juist weer een beetje terug te komen in dat gevoel. Omdat... Oh. Het is uiteindelijk weer iets wat ik heb geschreven. Dus dat kan ik dan ook wel weer teruggeroepen ja. of zo. Ja. Want ik denk bij live prints is het natuurlijk wel belangrijk dat je. Uh, dat die emotie ook overbrengt op zo'n moment. Want als ik dat niet doe, dan, dan voel je dat ook wel, denk ik. Ja. Uh, dan, uh, dan de single uh, waar het over gaat, hè? want die komt morgen uit. Um, ja. Want. Uh, ja, ik, we, ik krijg dan zo netjes. <laughs> van beide kanten krijg ik dan een. Uh, een persbericht uh, toegestuurd. Uh, yeah. Lost, dat is de, de nieuwe single. Uh, dat is een nummer, zoals staat hier. dat diep geworteld is in persoonlijke ervaringen. Yeah. Wat zijn uh, die persoonlijke ervaringen? Nou ja, Lost is eigenlijk een nummer. Ik heb dat uh, ook al een tijdje geleden geschreven. Toen zat ik in een relatie. en toen merkte ik gewoon dat we best veel uit elkaar gegroeid waren. Mm -hmm. En ik merkte gewoon heel erg aan mijn, ja, mijn ex-vriend. dat hij. Uh, dat hij eigenlijk wel ready was om op te geven, maar ik, ik was er nog niet helemaal klaar voor en toen in dit nummer vraag ik eigenlijk aan uh, die persoon om nog niet uh, op te geven ja. Ja, om er nog niet de relatie op te geven ja. Um, dus ja, daar gaat het nummer eigenlijk heel erg over, dus ja, los gaat dan de betekenis ook gewoon van dat we een beetje verdwaald zijn in wie we waren en dat we gewoon misschien weer even wat tijd nodig hebben om elkaar weer terug te vinden ja Um, nou uh, ja, dan moet je dat op een gegeven moment invullen. Uh, dan staat ook hier poëtische woorden die je daarbij schijnt te gebruiken. Uh, te gebruiken. Uh, ik heb nog niet helemaal de single af kunnen luisteren. Dus ik heb ook niet. Uh, dus ik ga er een beetje omvangen, zo direct ook naar luisteren. Yeah. Uh, maar um, ja, um, heb jij ook een, wat, wat dat betreft een wat poëtische inslag en misschien wel een achtergrond daarin? Uh, nou, ik heb niet per se... Ja, nou, ik, ik schrijf al wel echt heel veel jaren. Uh -huh. Maar het verschilt bij mij best wel, want ik heb soms nummers waarin ik best wel direct ben in mijn, in mijn lyrics, in mijn, in mijn teksten. Uh -huh. En bij andere nummers dan gebruik ik heel veel symboliek. Dus dan, uh, ja, dan is het niet voor de hand liggend eigenlijk hoe, uh -huh. wat, wat ik eigenlijk nou precies of bedoel. Tenzij je er echt wat, wat langer naar gaat luisteren. Ja. Uh -huh. Um, dus ja, maar ik schrijf gewoon heel goed. Dus op een gegeven moment ga je daar natuurlijk ook een beetje in experimenteren. En dan. Ja, ik weet niet. Dan komen er verschillende manieren van schrijven ook wel weer uit, denk ja. ik. Ja, uh, zit die symboliek ook in deze nieuwe single? Um, eigenlijk is. Nee, dit nummer is weer een van de wat directere. Hm. Dus uh, ik bedoel, bij de meeste nummers zit het altijd wel een beetje symboliek. En. Uh, ja, een, een mooiere manier, zeg maar, om. Uh, een verhaal te vertellen. Hm. Maar. Voor mij doen is dit wel een directe, zijn de directe lyrics. Ja, uh, ja want, want, uh, want dat is natuurlijk ook. Uh, maar ja, nog ook, ook over het schrijven en over je muziek uitbrengen. Helpt dat ook met, met datgene van wie jij eigenlijk bent? Joost Labmeers zelf dan? Ja, want ik, ik schrijf ook. Dat is ook de reden waarom heel veel van mijn eigenlijk best wel. Uh, ja, een verdrietige ondertoon hebben. Omdat ik, ik schrijf eigenlijk echt op een therapeutisch iets. Ik, ik ja. merk dat ik erg als ik ergens me slecht over voel, dan, dan wil ik gaan schrijven en dan wil ik graag muziek gaan maken. Ja. Dus dat, ja, dat helpt mij gewoon heel erg om dan dingen te verwerken en ook uh, mijn gedachten wat beter te begrijpen ook. Ja. Uh, dus ja, dat is wel zeker een onderdeel van wie ik ben. Ja. Um, dan, uh, is die, ja, dan gaan we zo dadelijk ook uh, de single draaien. Maar uh, zijn er ook al ja, um, momenten dat jij straks ook optredens uh, gaat doen? En dat je dus met je muziek ook bijvoorbeeld uh, popzalen en poppodia gaat aandoen? Ja, ik heb uh, in september en oktober heb ik een optreden staan. Mm. Um, maar daar ga ik op mijn social media binnenkort wat meer over vertellen. Ja. Um, ja, dus dat is wel de bedoeling. Ja. Ik wil, zeg maar, als ik mijn EP wat bijna uit, volledig uit is, dan wil ik uh, wil ik ook een soort van EP release event gaan doen. Ja. Waarbij ik al die nummers ga spelen. Dus dat, uh, ja, dat wordt leuk. Ja. Um, je hebt het over? Over de sociale media kanalen. Is dat ook uh, ja. De, de, ja, de plek waar zij jou kunnen vinden als het uh, gaat op uh, het wonderen wereld dat internet heet? Ja, absoluut. Ja, waar, waar kunnen ze je vinden dan? Oh, sorry. Dat is uh, ja, Instagram, TikTok. En dan gewoon als je Joost Lameer is. Dat is mijn username overal. Dus ik ben heel makkelijk te vinden. Ja. Heb je ook een eigen website trouwens? Uh, ja, dat is ook joostlameers.com. Kijk, dat is ook altijd heel belangrijk om uh, te melden. Uh, we gaan hem uh, laten horen. De single is morgen, uh, komt hij uh, uit. Dan moet ik hem wel even goed klaarzetten, want anders krijg ik iets heel anders. Dus dat had ik ook nog niet nee. gedaan. Nee, dat is heel, uh, dan is het dat heel verkeerd. <laughs> ja, dat is niet de bedoeling. Hier is uh, Joost Lameers met uh, de single Last. is what we dreamed of We don't need words to know this is love Oh, but darling, are you happy? Cause the fighting never really seems to stop And oh, we are lost, lost But don't give up on love Just tell me that you'll stay baby. Babe, babe, maybe we'll be okay I can't give up on the love we once had We'll forget about this someday Tell me that you'll stay with me We're gonna be just fine If we just give it time to fall in love again Verdient dat ben ik Je zet het voor me op en rij danst de wereld voorbij Vergeet soms om me heen te kijken Ik wil een beetje op je lijken Dan. Overend. Wat ik jou dan gedaan. Deze Stijn met uh, klateren goud. Uh, bovendien komt zij... 28 september, schrijf maar op. Komt zij hier naar de studio... om een aantal nummers uh, te laten horen. En dat zal waarschijnlijk ook... Uh, dit nummer zijn. Bovendien werkt zij uh, behoorlijk uh, hard... aan nieuw materiaal, maar... Het is niet de enige die uh, misschien hier op... Uh, die wij hier op het oog hebben, die komt uh, spelen. Uh, Joost Labiris hoorde je ervoor met uh, zijn nieuwe single. Uh, die komt morgen uit, uh, maar we mochten hem vanavond al laten horen. Uh, dat gebeurt vaker met dit soort dingen. Dan uh, krijgen we toch ook wel wat, uh, wat toegestopt. Vinden we altijd leuk, natuurlijk. Dat, dat sowieso. En uh, ja, dan is er wat, wat ik even moet rechtzetten. Want ja, uh, ik heb uh, dus, uh, zoals ik al zei, wel meerdere rollen. Uh, dit programma doe ik. En dan heb ik ook nog iets uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland. Dat was van de week. Uh, ja, heb ik dat eventjes gewoon. Druk, druk. Dan ga je de mails een beetje scannen. En dan denk je, ja leuk, uh, iemand die uh, coverbandjes uh, speelt en koffers maakt. Maar dat blijkt dus behalve het uh, geval te zijn. Want uh, deze Clemens Wenners uh, maakt jaren tachtig muziek. Uh, het uh, album, dat heet Enemoya. En daar staan een aantal nummers op. Nou, hoor zelf maar. Uh, het zijn eigenlijk echt originele nummers. Maar er zitten toch ook dingen tussen waarvan ik denk zo... Het is alsof uh, Stok, 8 King en Waterman uh, weer helemaal uh, terug uh, van weg geweest zijn. Ik weet niet of het uh, bij dit nummer is. Maar uh, hier is Clemens Vers van dat album en een mooie. ja. En dat nummer dat heet Waiting For You. Ja dus... struggle and a fight I will feel for them with their hearts of broken hearts I wish that they could feel a love that's right Cause what we have is effortless and everything feels easy, what we have is what people call undeniable chemistry, I'll be waiting I know what I can do, I would even go to the ends of the earth, if that's what it takes to help you, I'm absolutely sure you would do the same for me. The mansion Say You'll find more than Het is ook uh, leuk als je dit soort dingen doet met uh, radiocollega's. Uh, want er, er is ook een beetje een uh, soort uh, groepje waar ik een beetje in zit. Um, en dat is met uh, de heren Roy de Smet en Kees Meijzer. Dat is met uh, Maarten Verduin, die op uh, zaterdagmiddag een uh, programma doet bij RPL Woede. En ook op diezelfde zaterdagmiddag, maar dan wat uh, voor in de middag uh, met uh, collega Willem de Waard. <laughs> die, die zit ook naar mijn programma te luisteren, <laughs> dat vind ik wel weer leuk. En ik draai uh, net uh, dat nummer van Clemens Wenners, uh, dat nummer What's Waiting For You... En ja, dat is niet helemaal alternatieve FM. Hoor ik dan in één keer. Ja, nee, dat klopt. Dat is dat ook dat is niet helemaal. Maar goed, uh, omdat het juist dan weer zo karakteristiek is uh, van de jaren tachtig in een uh, compleet nieuw jasje. Hoe, het is voor mij eigenlijk het bewijs hoe gruwelijk goed iemand de productie kan nadoen. Terwijl het wel echt origineel materiaal is. Dat is de reden waarom ik het draai. En dan is het dan toch weer een klein beetje alternatieve Maar Willem, die zegt tegen mij. Ja, daar heb ik nou net een perstekel aan. Nou goed, uh, dat was in die periode wat, wat dat er gaan Maar gehad. Uh, we, we, we draaien het. Over deze hebben we ook nog wel het nodige te melden. Want uh, Cloud Cuckoo, daar schuilt Juri van Gemert achter. Uh, ze is sowieso uitgekozen om mee te doen in de popronde. We gaan er uh, dus terugzien in het najaar. Vanaf uh, september gaat die popronde zo'n beetje starten. Dat is nou nog niet zo gek lang uh, nog uh, weg voor ons. Want uh, we zitten nu al in augustus. En volgende maand uh, beginnen ze er al aan. Dus, uh, en Cloud Cuckoo die heeft uh, de nodige dingen al gehad. In de match heeft uh, Jordi Jaro al een optreden ged gedaan. Maar gisteren kwam er ook nog iets uh, naar buiten... dat ze dus een contract heeft uh, getekend... bij een label ADA Benelux. Uh, dat is een onderdeel van uh, Warner Music... En daar gaat zij dus het, uh, het nodige materiaal op uitbrengen. Uh, dus het, uh, er zit uh, behoorlijk wat vaart in het uh, verhaal van uh, Jori Vergebert. En dat betekent dat we dan toch maar eens even de uh, telefoon maar eens eventjes, uh, ter hand gaan nemen. En Jori maar eens proberen volgende week in de uitzending uh, te hebben. Want volgende week heb ik ook heel weinig uh, telefonisch interviews. Dus dit zijn uh, wel hele mooie aanleidingen om daar wat over te gaan van, uh, ja, om even over te gaan praten. Want dat uh, is dan altijd wel het mooie. Er zitten trouwens nog meer dingen in de pijplijn, hoor. Uh, maak je daar maar niet helemaal uh, druk over. We gaan verder. En dat is er ook een keer die Willem de Waard zeer goed kent. Namelijk Lemon. Ik uh, geloof niet alleen uh, Willem de Waard, maar ook uh, vriend Kees Meijzen. Uh, die vindt dit ook helemaal uh, ge geweldig. En dat is alweer van een tijdje terug. Uh, love can take you places. Take it loving you're good Look cracking feet down je denkt, uh, wie was dat ook alweer die ik uh, hierop uh, heb gehoord? Nou, dat is heel simpel. Dat is Keith Koffie. Uh, dat is een uh, van de, de leden van Stereo MC's. En uh, de grootste wens van uh, Ralph Heeser, dat is uh, een van de mensen van Lemon. Die is ooit uh, in dat opzicht gewoon uh, in vervulling gegaan. Uh, Want ja, hij had een uh, min of meer een grote fascinatie voor alles wat, uh, wat dat betreft uh, over die band. Um, en uiteindelijk hebben ze met, uh, met die helden mogen spelen in, in dat opzicht. Dus het is uh, uiteindelijk uh, helemaal goed gekomen. We gaan uh, nog één uh, nummer horen. En dat moet ik dan weer even vaktechnisch uh, vol gaan kletsen. Nou, dat gaat wel lukken. Want uh, ik, ik zei al, de popronde uh, werpt zijn schaduw al een beetje min of meer vooruit. Uh, Cloud Cuckoo uh, is één van de, de, de deelnemers in die popronde. En dat betekent dus dat je als je uit een plaats komt, dat je niet in die plaats mag optreden. Dus kom je bijvoorbeeld uit Amsterdam... is het uh, niet uh, toegestaan dat je in Amsterdam uh, op gaat treden. Hoewel, er is één uitzondering en dat is het eindfeest. Want dan uh, wordt er bepaald uh, wie uh, daar uh, mag staan in... ik dacht in de melkweg, want dat is een beetje het, uh, het laatste uh, stopje... van de popronde. Uh, maar goed, dat zijn van die dingen die uh, moet je goed in de gaten houden... de komende tijd... Um, een van de, de mensen die bijvoorbeeld ook in die popronde mee gaat doen of een band. En we kennen er uit de Rob Akda Award van het afgelopen jaar, want daarin zat zij in met haar complete band. Uh, Maren Charlie. Zij gaat ook uh, meedoen. En uh, de meest recente single die ze de, dus eigenlijk dit jaar nog heeft uitgebracht, dat is dit fijne nummer die je gaat horen tot aan het nieuws van uh, 8 uur. En dat is self Sabotage. Ask me how I feel, please Today I'm being honest I promise I love my pain away the other day Surprised myself this morning I chose to wear a collar discover. Why do I self-sabotage? Oh, I stay my feelings, drench my dreams in self-sabotage Do I like to suffer? Press the red button, but I want it. It's a sign of being self-destructive. Silent scream. I don't wanna make a scene, but I'm addicted. It's ironic, 'cause I suck at believing. Sabotage Oh, do I self sabotage?